Jan van der Putten met het NOS Journaal. De koningin Maxima heeft opnieuw haar zorgen uitgesproken over kopen op afbetaling. Koop nu betaal later is een bom die in de samenleving gaat exploderen. Zeker bij jongeren, zegt Maxima in het FD. Ze is bang dat jongeren door kopen op de pof in de schulden raken. Maxima vindt het beter als mensen eerst sparen voor ze geld uitgeven. Schuldhulpverleners spraken eerder al van een explosie van schulden. Deurwaarders zien meer jongeren die schulden hebben. Toezichthouder AFM wil meer regelgeving. Hamas laat vandaag drie Israëlische gijzelaars vrij. Het zijn twee mannen van in de 50 en iemand van in de 30 die op 7 oktober 2023 werden ontvoerd. In ruil laat Israël vandaag 183 Palestijnen vrij. Voor het eerst komen de meesten uit Gaza. Het is de vijfde uitruil van gijzelaars en gevangenen... sinds het bestand half januari inging. Sindsdien zijn 18 gijzelaars en meer dan 550 Palestijnen vrijgekomen. Als dan president Trump ligt, stopt de VS alle financiële hulp aan Zuid-Afrika. Aanleiding is de nieuwe onteigeningswet die in Zuid-Afrika is aangenomen. Onder bepaalde omstandigheden kunnen witte Afrikaners hun land kwijtraken. In een decreet noemt Trump dat rassendiscriminatie. Wat hem betreft krijgen de Afrikaners in de VS een vluchtelingenstatus. Een man uit Blauwe Stad in Groningen heeft binnen 24 uur 110 casinos in en bij Las Vegas bezocht. Het is geen echt record, maar hij heeft wel het officieuze record overgenomen van een Amerikaans echtpaar. Hij deed casinos aan in plaatsjes bij Las Vegas en in de god stad zelf bezocht hij bekende gokpaleizen als Bellagio en Caesars Palace. Het weer bewolkt op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. Tot 5 graden in Groningen tot 11 in Zuid-Limburg. Morgen droog, meer zon en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 In zin in Zandvoort yes! is zin in ZFM. ZFM. Met nu Goedemorgen Zandvoort. When you're spinning round the circles. When you barely see the sun.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 Dat was uh, Son Mieu Ben, maar uh, je moet nog even je microfoon... Uh, nou, dat komt allemaal paren. goed. Uh, Son Mieu, have a little faith. Ja, dat is geen Zandvoort, heeft het, jomer. Ja, maar die komt uh, op een ander moment. <laughs> oh, nee, dat, is, dat is goed. Ja, Zandvoort heeft het natuurlijk uh, volgende week zeker. En uh, daar gaan we straks mee praten met uh, Esther Buis van de Lightwalk 2025... Dit is trouwens Goedemorgen antwoord. vandaag 8 uh, februari. De techniek en de muziek is gedaan door Jelmer Koper, regie Hans Botman en maar. Mijn naam is Ben Zonneveld. Na Esther Buijs Car komt Carina over hockey op het nieuws hier. Het laatste item is Gilles Kok over 20 jaar Zandvoortskrant. Dan gaan wij naar het tweede uur. Dan gaan we eerst eens praten over uh, Pride at the Beach... Marco Temes komt langs over de poëzieweek in de bibliotheek. En als afsluiting hebben wij een interview met uh, een ondernemer van het ja, Kerkstraat. Ja, Badhuisplein dat vind van de, de Kerkstraat. Hè? Ja, over uh, hoe dat nou moet met het Badhuisplein. Ja, in de Zichtlijn. Uh, interessant interview, maar dat uh, aan het einde... Dat helemaal luisteren. aan het einde, we gaan zeker luisteren. Uh, als het goed is, is Esther Buijs aan de lijn. Uh, zeker, goedemorgen. Wat een leuk programma hebben jullie vandaag. Oh, dankjewel. Je gaat het hele programma luisteren. Nou, helaas lukt het niet, maar anders had ik het graag gedaan. Er zit een hoop uh, interessante informatie tussen, denk ik. Ja, zeker voor, uh, voor uh, jullie als je met zandvoort te maken hebt, want jullie gaan natuurlijk ook over het Badhuisplein. Ja, ja precies. Ja. Dat is ook een stuk uh, van het parcours, inderdaad. Hey, de vierde editie, ben je bij alle vier betrokken geweest? Nee, helaas niet. Ik ben zelfs pas in september begonnen bij Le Champion. Uh, dus ik ken het uh, evenement wel, maar niet vanuit deze hoedanigheid nog. Dus dat is uh, ja, alleen maar superleuk dat het nu wel mag. Oké, okay. en wat, wat doe je eigenlijk bij uh, Le Champion? Uh, bij Le Champion ben ik teamleider van de eventmanagement. Dus alle eventmanagers uh, mag ik aansturen. En soms ben ik een eventmanager en soms ben ik verantwoordelijk voor een omgeving bij een evenement van ons, zoals in januari de Sporthal van Egmond. Mm -hmm. um, en voor Standort Leid mag ik de eventmanager zijn, pak ik het stuk parcours op en ook de verzorgingsposten, samen met natuurlijk heel veel collega's en vrijwilligers. Ja, de heel veel collega's. Eigenlijk heb je de taak van René Wit overgenomen, of niet? Nou, René Wit doet dat voor de marathon, dus die doet dat in het heel groot. En ik mag dat gelukkig eerst iets wat kleiner doen. Ja, maar maar het is wel een vergelijkbare taak, maar toch wel heel anders hoor. Ja, René is hier ook begonnen bij de eerste editie hoor. Dus uh, oh, wat leuk. het komt vanzelf ja. wel, zelf wel goed. Ja, ja. Nou, wat goed. De routes uh, 6,5, 10, 14 en 18 kilometer. En uh, de 10 kilometer is razend populair. Hoe komt dat? Ja, dat, dat weet ik niet. De 6 is daar overigens ook heel populair... ...want die was heel snel uh, ook uitverkocht. Uh, ik denk dat 10 net een leuke manier is om uh, buiten te bewegen... ...om iedereen aan te laten sluiten... ...en dat het net toegankelijk genoeg is. Ik denk dat je over de 10 kilometer doe je al gauw uh, een uur of uh, twee of drie... Uh, ...en drie uur wandelen, dat is natuurlijk hartstikke fijn. Op het moment dat je het over vijf uur wandelen hebt of vier uur... ...ja, dan is dat toch heel anders... Dus ik denk dat het vooral daarmee te maken heeft dat het toegankelijk blijft, laag, laagdrempelig en vooral gezellig en niet een soort moeten wordt. Ik is denk dat, dat daar het verschil in zit. Is dat een beetje bij de 18 kilometer, de mensen die uh, bij willen gewoon endlopen, het, het moet veel zijn? Nou, het moet veel. Ik denk dat, dat de getrainde wandelaars zijn. En je zal ook zien dat het gemiddelde tempo van de 18 kilometer wandelaar ligt vaak toch wel hoger dan de gemiddelde van de 10 kilometer wandelaar. Oh. Dus die zijn misschien iets geoefender, gedrevender uh, En hebben er gewoon lekker de pas in. Wat natuurlijk ook heel leuk kan zijn. Alleen daar moet je wel wat getraind voor zijn. Ja, dat snap ik. Je, je ziet dat ook wel aan, het, uh, aan, aan de outfit van, uh, van mensen: de ja, 18 uh, ja. wandelschoenen, rugzak op. Ja, en uh, ja. 6,5-10 kilometer, hoop lichtjes om. En, uh, en zelfs verklede mensen heb ik al gezien. Ja, ja, dat is echt superleuk. Ik uh, heb de Viewtour uh, uh, mee mogen maken in Egmond... wat natuurlijk een soortgelijk ja. evenement is... Ja. En het is echt fantastisch om te zien wat mensen allemaal uit de kast halen... om onderdeel te zijn van zo'n lijnbak. Ja, het is echt een en al lichtjes. En ja, het, het komt wel uh, uit de kast, ja. Ja, nou ja, het is gewoon hartstikke leuk. En, ja. uh, uh, dus ik heb vandaag ook tegen mijn man gezegd... zorg je wel dat je alle kerstlichtjes weer tevoorschijn haalt, want die moeten we wel om, hè, volgend weekend. Ja, als je, als je batterijlampjes hebt, dan lukt dat wel. Ja, ja, ja, precies, ja. Hey, het, uh, het thema is een reis door de tijd... Ja. En wat maakt dat zo bijzonder? Nou, we hebben een reis door de tijd... Um... Ja, het is altijd even zoeken naar een thema. Uh, en dit thema, ik denk dat het heel interessant is. Omdat je natuurlijk hele uh, grote ontwikkelingen uh, ziet in, uh, ja, als het gaat over toekomst. Uh, ik moet zelf altijd denken aan Back to the Future. Hè? Uh, dingen die daar toen getoond worden, zijn nu werkelijkheid. Mm. En met een reis door de tijd kan je alle kanten op. Je kan naar de toekomst kijken, je kan terugkijken. Uh, en dat geeft ruimte om ook hele mooie en fantastische acts uh, neer te kunnen zetten. En uh, mijn collega Nienke heeft zich heel druk bezig gehouden met het uh, uh, ja, zoeken naar mooie acts. En ik kan wel zeggen dat dat echt goed gelukt is. Hey, en de acts zijn bewegende dingen. Er zijn ook een heleboel uh, losse dingen die worden neergezet. Um, als je de 18 kilometer loopt, hè, ja. daar staan ook allerlei uh, lichtbeelden, licht lichtdingen. Tot, tot hoever gaat dat zand vooruit? Um, nou, dat begint dus, het gaat Zandvoort uit, richting de Duinen. Um, ja, en ik ben geen Zandvoorter, dus ik heb de wegen natuurlijk niet exact in mijn <laughs> hoofd. Nou, wat, wat ik bedoel is eigenlijk, uh, Tik je dan Bentveld aan, of, of Aardehout al. 18 kilometer is natuurlijk best wel een end. Ja, um, ik, ik, de Van Spijkstraat, zegt dat jou iets? Dat zeg maar, uh, genoeg. Ja, het Duinpad komen we, de tennisclub komen we... Um, ja, ik weet niet of je dan Bentveld aantikt. Dat durf ik niet te zeggen, maar de lus gaat even verder. Bij de 14 en de 10 sla je op een gegeven moment rechtsaf. En de 18 maakt daar binnen Zandvoort nog een hele mooie lus aan vast. Ah, Oké, okay. dus het blijft allemaal een beetje in, in het dorp, zomaar maar zeggen. Ja, ja. <coughs> een goede doel is eraan gekoppeld, hè? Diabetes. Uh, um... Diabetesfonds. Ja, is eraan ja, gekoppeld. Correct. ja. Um, hoe, hoe wordt daar uh, fondsen voor gewerfd? Is het een gedeelte van het inschrijfgeld? Mogen de mensen zelf nog geld geven? Uh, op het moment dat je inschrijft kun je uh, extra doneren. Dat gaat dan naar het diabetesfonds. Daarnaast kun je ook een pagina aanmaken dat je zegt van nou ik ga met uh, in mijn eentje of met een groep vrienden of vriendinnen ga ik wandelen. Uh, en dan vraag ik sponsoren om mij te sponsoren om die afstand af te leggen. Dus op die manier kan je en lopen, echt letterlijk een kilometer lopen voor het goede doel, mm -hmm. of je zegt bij de inschrijving nee, ik stort meteen wat extra uh, geld en dat gaat dan ook naar het Diabetesfonds. Oké, okay. um, je hebt het over inschrijven. Mensen hebben al uh, op de website ingeschreven, je noemt al twee afstanden die vol zitten. Ja. Welke afstand zijn nog open? Uit mijn hoofd was dat van de week nog even, en ik ga spieken hoor, is de, de, er is nog wel ruimte bij de 18, bij de 14, ja dat is het, de 18 en de 14, Er zit echt wel... Uh, dus uh, voor de echte lopers? Voor de, nou ja, dat, dat, kijk, iedereen zijn echte lopers, want in principe beweeg je de hele dag. Ja, ja. Um, ja voor mensen die een uitdaging willen misschien. <laughs> um, het ging over 5000 mensen, is dat het maximale? Nou, inmiddels hebben we wel 6500 deelnemers. Oh. Dus dat is uh, de, afgelopen de afgelopen weken lekker toegenomen. Daar zijn we ontzettend blij mee. Uh, en daar zit nog ruimte voor uh, meer deelnemers. Dus uh, uh, als we dat dit jaar niet veel meer worden, dan gaan we zeker streven om dat volgend jaar wel weer voor elkaar te krijgen. Het ja, heeft natuurlijk wel een, een impact op je organisatie. Uh, zeker als je een aantal pleinen en een aantal straten wil bezetten. Dat ja. daar gewoon een aantal uur niks, niks kan gebeuren. Ja. Heb je... Al uh, reacties van buurtmensen die zeggen van nou wij gaan ons huis ook helemaal uh, belichten, uh, mooie dingen maken? We hebben geen reacties nog, maar we weten, ik heb wel gehoord dat dat vorig jaar sowieso gebeurd is. Dus wij hebben vorige week hebben wij de bewonersbrief verstuurd. Mm -hmm. Daarin hebben we ook gevraagd van mocht je nog kerstverlichting mm -hmm. hebben of andere mooie versieringen. Uh, doe mee, verlicht je huis, maak het mooi <laughs> en de ervaring leert dat uh, de zandgoorters heel erg enthousiast zijn uh, en daarin ook, uh, daaraan zeker gehoor geven. Dus dat is uh, altijd uh, superleuk omdat te zien <laughs> ja. dat mensen echt helemaal meedoen. Jammer, ga jij je huis nog versieren? Nou, ik weet niet of de route langs uh, Zandvoort-Noord komt. Nee, die, uh, die heb ik nog niet gezien, maar er zijn een heleboel mensen die dat doen. Toevallig heb ik ook nog een discobal gevonden, dus die gaat ook uh, naar buiten toe. Oh, leuk, wat goed. Maar ik ga ja. wel meelopen. dat wel. Oh, Jelma gaat wel meelopen. Oh, leuk, ja. <coughs> nog even over inschrijven. Hè. Um, je hebt ingeschreven. Um, dan moet je je van tevoren aanmelden. Hoe werkt dat? Uh, bij de inschrijving heb je ingeschreven. Je krijgt de stempelkaart. Heeft iedereen al thuis gekregen als het mm -hmm. goed is. Dus die zijn allemaal verstuurd. Uh, met de stempelkaart kom je gezellig naar het uh, Louis David Carré plein. Dat is dit jaar de nieuwe start. Dus dat is anders vergeleken met vorige jaren. Uh, daar ga je lekker starten. Je krijgt er meteen een stempel. Je krijgt een mooie cap van ons waar een lichtje in zit. Uh, en vanaf dat plein ga je starten. Dus het enige wat je te doen hebt is je stempelkaart mee... Pet ophalen en lekker genieten van de mooie tocht die we hebben uitgezet. Ja, Ik kan me nog van de, de eerste editie herinneren dat mensen zich van tevoren nog moesten melden. Is dat niet meer zo? Nee, nee dat is niet meer zo. Je, de, op de stempelkaart staat je starttijd. Uh, want we werken natuurlijk met starttijden. Ja, anders zou het veel te vol worden. Dus hou de tijd op de kaart in de gaten. Ga naar de, het, uh, het plein. En dan hoor je vanzelf wel welk vak er aan de beurt is. En dan kan je met stempelkaarten stempelkaart en al starten. Ik kan me herinneren dat in het verleden de kaart nog niet verstuurd werd, dus die moest je ophalen. Ja. Maar als het goed is, heeft iedereen inmiddels de stempelkaart ontvangen. En met die kaart kan je gewoon naar het startvak. Oké, okay, en hoe laat is de eerste start? Kwart voor zes. Kwart voor zes, is. Nou, dan begint het al uh, donker te worden. Dat hoop ik wel een beetje. <lacht> ja, ja. nu heb je keer donker weer nodig. <lacht> ja, ja, terwijl ik dan wel de hele week zeg ik, ik wou dat het eens dus licht werd. Ja, ja, nou, het wordt ook langzamer licht. Ja, klopt. klopt. Um, ik denk dat we nog een mooie moment hebben om uh, goed de verlichting te kunnen zien. Ja, want het uh, evenement staat en valt natuurlijk uh, met het weer. Ja. Um, heb je al gekeken naar volgende week? Zeker, dat doe ik al elke dag. Volgens mij wordt het fantastisch weer. Volgens ja. mij kunnen we het niet beter <laughs> hebben dan wat nu uh, voorspeld wordt. Ja, dat zou ik ook zeggen. Nee, maar het is echt waar. Er staat geen regen, er staat een heel voorzichtig zonnetje. Volgens mij wordt het een graad of 7, 8... Ja, nou, is... het ideaal wandelweer. Ideaal, ideaal wandelweer. Wandel. Ja, exact. Uh, je start op het Louis Davis karree nou, dan ga je het dorp in uh, richting strand, neem ik aan. En dan uh, loop je naar rechts of naar links van Spijkstraat. Um, ja. Waar is de finish? De finish is uh, zoals altijd op de Kleine Krocht. Uh, dus achter het gemeentehuis. Daar komt iedereen binnen. Dan maak je een kleine bocht naar rechts... Uh, dan krijg je nog een stempels. Dat je zeker weet dat je je, je pinnetje verdiend hebt. Omdat je alle afstanden gelopen hebt. En volgens mij barst het feest daar los. Op het kerkplein? Uh, ja. ja. Wat ik uh, gehoord heb is dat het daar ontzettend gezellig is. Toevallig had ik het net met wat mensen over. Dat de Zandvoort dus echt wel een feestje kunnen bouwen. Dat lukt meestal wel. <laughs> ja. Ik heb uh, de, de DJ nu even gesproken van het... Uh... ...van het Kerkplein en die gaat er echt wel wat van maken. Leuk. Oh, leuk. Nou, hartstikke goed. Ja, daar kijk ik ook enorm naar uit. Ja. Hey, um, als mensen nog wat willen weten... ...dan kunnen ze kijken op www.zandvoortlightwork.nl en... uh, Ja, of bij Le Champignon. Daar hebben we alle evenementen staan. Hmm. Dan kan je ook even gluren welke mooie wandelevenementen er nog meer aan komen. Want die hebben, die hebben we zeker. Uh, dus misschien leuk om daar even te kijken. Uh, en, en dan kijken wat de, wat de tijden zijn. Daar staat eigenlijk alle informatie op. Ja, die, uh, de Lightwalk is natuurlijk een beetje de opening van uh, Le Champion in Zandvoort. Want dan werken we alweer toe naar uh, ja. de circuitrun. Klopt, ja. ja. Uh, dat loopt ook al een beetje? Ja, en zelfs uh, sommige start, uh, afstanden zijn al uitgekocht voor in ieder geval het hardlopen. Uh, dus ik hoor net, ik spreek net iemand die zegt ik wilde 16 lopen, maar nu moet ik 12. Want daar was nog ruimte. <laughs> Dus ook als je in maart mee wilt doen aan of de wandel, of fiets, of hardlopen... snel erbij zijn, dan kan je je nu nog opgeven. En ik weet bijna zeker dat het ook dan mooi weer wordt. <médico�ę> <subjectedelet> <kommaSí> nou, daar ga ik je aan houden. <though> en uh, tegen die tijd uh, spreken we elkaar zeker weer uh, uh, als eventmanager... of uh, uh, iets in andere functie die je kan krijgen... Ja, dan heb ik weer een andere rol. Dus dan hebben we weer een collega die uh, daar verantwoordelijk voor is. Ja, maar bel me en ik kan je altijd doorverwijzen naar de juiste persoon die echt alles weet. Ja, dat gaan we zeker doen. Ik wens je heel ja, veel plezier. En ik zitter. wil zeggen de groet aan René. Zal ik zeker doen. Jullie bedankt en uh, hele leuke uitzending. Oké, okay, dankjewel. En, en, en dankjewel, fijne dag. met de Lights Up. We gaan uh, naar Carina Veren. Die gaat het hebben uh, samen met de hockeyclub over hockey. Ja, daar gaan we naar luisteren. Ja, daar gaan we naar luisteren. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Goedemorgen Zandvoort. Ik zit hier in een heel klein kantoortje. Van de Zandvoortse hockeyclub. Samen met Martika de voorzitter. En Pieter de penningmeester. En het feit dat ik hier nu ben... is omdat ik afgelopen week voorbij de hockeyclub fietste... en ik zag Lustrum, 90 jaar. Dus ik dacht, dat moet ik meer van weten. Hoe is het eigenlijk zo gekomen, 90 jaar? Dat is echt een hele lange tijd dat deze club al bestaat. Kun je iets vertellen, Martika, over hoe het ooit begonnen is in 1935. 1935 is dit uh, uh, ooit begonnen. Dat is uh, nee, wat het, het verhaal gaat, dat in restaurant De Diemer... Uh, de Zandvoortse Cricket en hockeyclub was opgericht. Uh, en er was nogal wat... Um, Onenigheid tussen de leden, eh, waarbij de eh, voorzitter een, een grote glazen asbak had... en die zei, zo waardig deze asbak niet breekt... zal ook deze club niet breken. En hij zette hem heel hard op de tafel en dat ding bleef heel. Dus ja, dat was eigenlijk alles helemaal mooi. Maar toen kwam een van de leden, die stond op... pakte die asbak en gooide die op de grond hm? in stukken. En dat was in 1935, uh, op 5 maart. En toen is dus het gesplitst, de cricket en de hockey... en is de Zandvoorts hockeyclub ontstaan. Hmm. Ja. En was het altijd al op deze plek? Nee, het is op verschillende plekken geweest. Het is eerst geweest uh, uh, in de Nicolas Beetslaan. Daar was hij eerst. Uh, het is nog uh, verhuisd naar... Uh, uh, uh, dat was toen in de kuil vroeger was ja. het in Zandvoort. Ja. En daarna is het verhuisd hierheen op de huidige locatie. Okay. En daar zat het bij de voetbal. Oh, ja. En pas uh, in, uh, uh, nou volgens mij na 56 of de jaren 70 ergens... is pas dit clubhuis neergezet. En toen is dat echt gesplitst en is de voetbal uh, apart. En is de hockey hier uh, gekomen. Ja, okay. Is het een bloeiende club, de hockeyclub van Zandvoort? Tuurlijk is het een bloeiende club. Alles bloeit in Zandvoort. Nou ja, zeker. Ik denk als we de afgelopen periode kijken, dan is het aantal leden weer gestegen. Uh, dankzij uh, nieuwe energie in het uh, bredere team. Dus ja, nee, absoluut. Dus, uh, 90 jaar vieren we denk ik ook met, uh, met een groei en met bloei. En met veel uh, nieuwe energie en enthousiasme in het team. Dus hartstikke. Dus veel aanmeldingen voor de jeugd. Ja, de, voor de jongste jeugd. voor de jongste jeugd. Uh, dat heet funky's uh, ja, ja, funky, funky hockey. Uh, langzaam ook wat instroom bij de, de senioren wat uh, wat betreft uh, trimmer hockey. Uh, dus ja, nee, de, volgens mij zijn we hartstikke goed bezig als team. Ja, want het was eventjes natuurlijk wat minder een tijdje geleden. Dat het een beetje afbrokkelde. Lichtelijk. lichtelijk. Ja, ja, lichtelijk. Kijk, we komen natuurlijk uit de periode van corona. Dat heeft niet geholpen, die, die, die twee jaar. Um, daarna binnen de club uh, heb je natuurlijk altijd weer een nieuwe generatie nodig. Die met vol enthousiasme activiteiten ontwikkelt, op zich neemt, verantwoordelijkheid neemt. Nou ja, dat is denk ik een hele positieve ontwikkeling van de afgelopen anderhalf jaar. Uh, en je ziet direct uh, de vruchten daarvan. Uh, en ja, de, deze lijn gaan we natuurlijk gewoon doortrekken. De, en dat is 90 jaar een mooi jaar om daar positief over te zijn. Nou, zeker weten. Maar wat worden de festiviteiten? Wat hebben jullie in gedachten? Uh, nou, we beginnen straks met de opening. Die is 8 maart, opening van ons lustrumjaar. Uh, en uh, wat ik ook al bekend kan maken is dat 5 april is uh, de reunisten... Uh, dag En feest is hier. Dus voor iedereen die hier hockeyt heeft... wordt daar iets heel groots georganiseerd. Dus hou onze socials in de gaten. Uh, want daar wordt dat allemaal op aangemeld. Mm. Dat komt ook in de krant. Mm -hmm. uh, dus uh, dat zijn dingen die er staan. Um, en we zijn... Uh, nou, wat er al staat is een, de bingo. Uh, die wordt meer in het lustrum uh, gedaan. Uh, dus we zijn heel hard bezig... om te kijken of we toch weer... Uh, het driedaagse hockeytoernooi terug kunnen krijgen... Uh, want dat is ooit is dat een heel groot internationaal uh, uh, toernooi hier geweest wat waanzinnig was. Dus, nou ja, we zullen daarmee klein beginnen. Want uh, ja, we, dat is uh, hoe je het goed neer kan zetten. En we willen het wel echt goed doen. En dan hopelijk dat we dat weer ook weer uit kunnen gaan breiden. Maar ja, de start met het Lustrum is natuurlijk een mooie start om daar weer mee te gaan beginnen. Ja. Mm -hmm. En penningmeester zijn er voor sponsorgelden nodig of niet? Nou ja, uiteraard. We zouden geen, uh, dat, dat is een van de belangrijkste pijlers binnen onze vereniging, uh, onze sponsoren. En die dragen we natuurlijk een warm hart toe. Net zoals ons een warm hart toe dragen. Maar meer sponsoren, zeker in dit mooie lustrumjaar, zijn altijd welkom. Uh, we zijn best creatief en staan open voor nieuwe ideeën... wat betreft samenwerking met sponsoren. Dus er is niets uh, wat niet kan... Uh, daar gaan we graag in gesprek. Dus zeker ondernemers in deze prachtige regio van Zandvoort en omstreken... moeten ze natuurlijk allemaal melden bij ons om met ons samen te werken. Um, daar staan we absoluut voor open. Want wat zou deze club nog uh, wensen? Nou, er zijn al best wel veel verschillende ideeën. Um, Tegelijkertijd, in dit lustrumjaar gaan we ook wel wat dingen uh, geld uitgeven aan, aan nieuwe, nieuwe uh, activiteiten. Uh, ook omdat het een lustrumjaar is, wil, wil de commissie de lustrumcommissie ook dingen zeg maar, symbolisch vieren. Uh, met een tafeltennistafel, bepaalde trainingsmateriaal voor die kinderen. Uh, dus er wordt continu nagedacht over hoe kunnen we het concreet maken met technische materiaal, ondersteuning van de trainingen van de kids... van, van de leden uh, versus wat kost dat en hoe komen we aan financiering. Uh, nou dat, dat, dat is nu gaande. Uh, dus het zou fantastisch zijn voor, voor de hockeyclub... als we in, uh, in contact komen met meer sponsoren. Dat kan op allerlei verschillende manieren. Heel goed. En qua leden, kan de club nog meer leden aan? Zeker kunnen wij nog meer leden aan. Uh, kijk, op zondag is natuurlijk überhaupt hier nog niks. We hebben wel uh, de trimmers en de sevens... Uh, maar het zou natuurlijk waanzinnig zijn als we hier op zondag ook weer... Uh, met meer aanwezig zijn en weer een heren- en een dames team uh, kunnen... Uh, want die kunnen we hier gewoon kwijt. Um, maar we hebben hier ook voor de jeugd hebben we nog uh, genoeg plek... Om, uh, om hier gezellig erbij te komen. Uh, en mee te maken wat voor dingen we allemaal doen aan bingo's... aan midzomernachttoernooien. Uh, we hebben... Um, we hebben mensen nodig voor de jeugdcommissie die heel hard bezig zijn. Ook om hier ook mee te helpen en te organiseren. Het krantje is weer door hun in leven geroepen. We hebben het familietoernooi wat met Pasen geregeld wordt. Nou, wat hebben we nog meer? Nou, het is wel een hele lijst inderdaad. Het is heel veel. Er wordt gekookt op woensdag en op vrijdag door ouders. Ja. En dan blijft iedereen bij de training eten. Dus ja, het is echt weer bruisend en heel veel gezelligheid. Dus ja, met hoe meer, hoe leuker dat natuurlijk is. Ja, Ik uh, zat ook te denken wat je net vertelde. Voordat we dit interview starten Dat de Zandvoortse hockeyclub ooit landskampioen is geweest. Zeker. En uh, dat dat op een hele leuke manier is gegaan. Voor jou. Ja. Misschien kun je dat nog even vertellen. Want het is wel een mooi verhaaltje. Nou, toen ik uh, uh, jonger was. Mijn moeder heeft altijd verteld. Dat zij hier bij Zandvoort heeft geholkiet. En die was landskampioen geworden. En had daar een heel mooi verhaal over. En dat wij met drie meiden zaten. jij, ja, een hartstikke mooi verhaal. Op enig. Mm -hmm. um, maar toen ik uh, in november 2023 hier voorzitter werd. Kreeg ik een map overhandigd. Met nog wat extra informatie. En, en daar zat een heel oud krantje in. En ik sla dat krantje open. En daar staat een teamfoto in. Van de landskampioen. En mijn moeder staat daar dus op. Ja. Dus dat is echt bizar. Dat is uh, bizar, want er dus was dus ook maar één krantje in die map. Eén krantje in de map, niet meer. Uh, ja, nee, nou. dus het is echt het enige krantje mama. wat ik... Ja, ja echt, ja, hè? Ja ja. Ja. Ja. ja, ja. Dus dat was echt... Ik heb ook meteen mijn moeder gebeld. Sorry, mam. <laughs> nee. Je had gelijk. We hadden je ja. meer serieus moeten nemen. Maar als landkampioen, als landkampioen. Ja, ja. Daar ja, ja. ben je. Ja. Ja. ja dus uh, is dat uh, ook nog weggelegd voor de hockeyclub nu landskampioen of is dat uh, heel uh, ver aan de horizon We zijn heel ambitieus kijk onze visie en missie is nu vooral om voor in de breedte uh, uh, wel leuk en uh, um, hmm echt het hockeyniveau ook naar een beter level te trekken... maar wel altijd met, met fun uh, op de achtergrond en in je achterhoofd. Want dat is gewoon het belangrijkste. We zitten hier tussen Bloemendaal en Rood-Wit Allianz HBS ingeklemd. Uh, ja, dus je moet ook wel realistisch ergens blijven. Dus natuurlijk zou het heel erg leuk zijn. Ja. Maar laten we eerst beginnen met weer een heer en een damesteam op de zondag. Nou, ik hoop dat de mensen het allemaal horen. Maar waar kunnen ze de informatie opzoeken? Nou, dat is heel belangrijk. Ja? Www Hockeyclub nl Daar kunnen mensen alle informatie vinden over sponsorschap. Over contributies. Over samenwerking. Van alles. Uh, er staan ook e staat erop. Uh, dus mensen kunnen heel makkelijk contact met ons opnemen. Voor allerlei verschillende vragen. Ja. En Zandvoortsche. Dus SCH. Ja, ja, ja. ja, dat is ook wel even handig hè? Heel goed, heel goed. Waarschijnlijk kom je er ook zo wel. Maar nou, ik wil jullie bedanken. En ik uh, wil jullie een heel mooi feest wensen. En alle, ja. alle mensen die lid zijn van deze club. Hey, wel, Het wordt uh, op een van de activiteiten terug. Ja, 5 maart en uh, in april. Ja. Ja. Nou, heel bijzonder. Nou, ah. Instagram in de gaten. Want daar zijn de jeugdbestuur heel actief op om ja. alles te laten zien. Ja. Ook op Instagram. Nou, heel goed. Bedankt voor dit interview. Oké. Okay. Goedemorgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. ZFM. Ja, Carina, weer dank voor het uh, interview. Inmiddels is uh, Gilles Kok uh, uh, aangekomen. Want daar gaan we het ook mee hebben. Hij wordt hartstikke druk met zijn telefoon. Hij moest zich nog even afmelden bij de KNRM, dat hij uh, in alle rust hier even kan zitten. Maar we gaan eerst naar een stukje muziek, denk ik toch? Ja, doe maar een stukje muziek. Ja. Hier is Zimmer uh, 90 met What Love Is. <middels> En weer. En uh, Gilles is inmiddels rustig rustiger. Pak de microfoon erbij, Gilles. Uh, nogmaals gefeliciteerd met het twintigjarig bestaan van de Krant. Oh ja, verdomd. Ik kreeg uh, gisteren <laughs> van iemand te horen van: het is een rare manier van zelfverheerlijking die nou, foto bij. <laughs> ik ben de eerste die dat geroepen heeft ook, uh, <laughs> ik, ik ben al uh, al wekenlang dat ik denk: ze hebben me geïnterviewd, hè? En, uh, en die foto daarnaast. Daar heb ik drie keer nee tegen gezegd. Wat tegen het interview, tegen ja, de Ja, joh, het is toch uh, zelfverheerlijking als je in je eigen krant staat. Dat dat is mijn gevoel. Maar Ergens vind ik het ook wel weer uh, mooi dat we 20 jaar bereikt hebben. Uh, dus het was uh, een beetje balanceren. Nou, maar ik ben uh, wel trots hè, daar niet van. Uh, dus Daar mag, mag je best wel een keer... Uh, en dat staat ook in het interview dat je uh, een beetje nagaat hoe het, hoe het gegaan is en zo. Ja. En daar mag je best zeker trots op zijn. Want uh, de krant bestaat nog steeds. En gaat goed. Ja, zeker. Ja. Uh, uh, we zijn gezond. Een gezond bedrijf. We zijn dus ik. gezond. Ja. Ik wil helemaal even naar het begin. Hè, want in uh, uh, ja, natuurlijk de Zandvoortse... Een nieuwsblad in die tijd en dat ging ter zielen omdat het allemaal niet meer zo liep, reclames gingen er niet in. Toen uh, dus zat jij met je vader aan tafel en hoe, hoe gaat dat dan? Ja, um, ja je, je hebt het over het Sommers Nieuwsblad, dat was een betaalde abonneekrant en die is in 2000 ter zielen gegaan uh, door de toenmalige eigenaar is toen de stekker eruit getrokken omdat het uh, niet meer uitkwam blijkbaar, ja. dus we zaten al een paar jaar zonder uh, krant en uh, eind 2004. Uh, zodat ik met mijn vader aan de keukentafel en een lekker glaasje rode wijn En dat kwam zo ter sprake En toen uh, dacht van ja, waarom proberen we het niet? We zijn allebei, uh, hebben we een hard en we missen dat lokale krantje uh, Dus laten we kijken of we daar iets, uh, iets mee kunnen En mm -hmm. toen zijn we eigenlijk gewoon maar de boer opgegaan van ja, wat heb je nodig? Een lijstje gemaakt, nou je hebt een drukkerij nodig Je hebt iemand nodig die de opmaak doet Je hebt mensen nodig die uh, de artikelen schrijven En je hebt iemand nodig die de foto's maakt dus zo zijn we dat lijstje gaan afwerken. De en afvinken. Ja, een drukkerij hebben we in Zandvoort niet. Dus we zijn echt letterlijk via telefoonboeken een beetje gaan kijken. Uh, en ook naar andere uh, lokale kranten waar die uh, gedrukt worden. Dus we kwamen uit in Kastukken bij een drukkerij. En, uh, nou ja, en toen we hebben we Hoeks Hoekstra uh, bereid gevonden. Die uh, had het bedrijf Fast Company. Uh, maar die had een achtergrond bij het Dagblad. Uh, dus dat klonk wel als iemand met ervaring. Dus we dachten, nou, nou, die, ook. die ons ook helpt. Uh, dus zo zijn we echt gestart. Uh, binnen uh, twee, drie maanden hadden we alles uh, staan. En toen zijn we gewoon maar begonnen. Uit het niets, zonder enige ervaring. Uh. Ja, de, over de ervaring komen we straks nog wel eventjes. Want uit het niets tot nu is een brok ervaring opgebouwd. Zie je ook die aardige foto uh, van je vader met uh, Van der Heijden. Het eerste exemplaar. Ja, ja. Ook een grappig evenement. Ja. Uh, wat vond de gemeente ervan, dat, dat er een nieuwe krant kwam? Nou ja, dat, dat, wat mij is bijgebleven daarvan, is dat we die afspraak maakten... Met de toenmalige burgemeester van we willen graag het eerste nummer overhandigen. Uh, dit, deze foto stond ook in de krant van hè, de eerste de krant, ja. Dus uh, het, dit was een dummy. Dat is moeilijk. Ja, precies. Uh, maar we hadden een dummy laten maken met advertentietarieven... waarmee we ook langs de advertentiers gingen. Ja, je, van, je wil je... ook wel de kop. Precies, ja. ja. Um, dus die gingen we uh, officieel aan hem overhandigen. En in het voorgesprek zei hij al van nou, ik vind jullie moedig... en uh, ik wens je heel veel succes... Uh, ik denk niet dat hij zo lang leven op heeft, daar kwam het een ja. beetje op neer. <laughs> dus we dachten, wat is dit nou? <laughs> wat een vertrouwen. Maar goed, uh, uh, dat was op basis denk ik van wat hij daar eerder al uh, in Zandvoort heeft ervaren. Dus dat zal niet helemaal zo <coughs> uit de lucht zijn gekomen. Maar ik ben heel blij dat hij ongelijk heeft gekregen. Ja, en, uh, ja, het eerste jaar is natuurlijk moeilijk, want je begint met iets uh, waar er behoorlijk wat adverterers achter ons gelijk... En, uh, uh, nou, en weg merkt ook wel dat je niet alles alleen kan. En, uh, dus we, we hebben heel snel iemand voor de administratie en de facturatie uh, erbij betrokken... en iemand voor de acquisitie. Dat, dat is allemaal technisch, hè? Uh, het gaat natuurlijk om de inhoud van de krant. Uh, hoe, hoe ben je ja. aan de journalisten gekomen? Uh, nou ja, voor een, uh, voor een deel gewoon van de andere kranten uh, ge, nou, gepikt, gewoon gebeld. Zoals Neil Kerkman uh, schreef voor de, ook de, de krant die al te zielen was en daarvoor. Uh, Joop van Nes was uh, schrijver bij uh, voorgaande krant... Uh, uh, dat in, in, in principe was dat wel een keer de basis, hè, Joop en, en Jacques Jongmans hebben we er nog bij gehad uh, in het begin. Lana Lemmers heeft nog een jongere pagina verzorgd, of een, een lifestyle pagina. Uh, ja, men werkte heel veel met rubrieken ook, in die tijd. Uh, om, ja, want ik wist ook niet zo goed hoe je zo kan moet vullen, nee. eerlijk gezegd. En uh, ja, het, het actuele nieuws. Maar da daaromheen vonden we dat er ook nog wel veel te vertellen was. Wat misschien wat minder actueel is, maar wel echt dorps. Je, uh, dus ja... Ja, je, je zegt die advertenties achter je had staan, hè, de adverteerders. Was dat veel lokaal? maar. Je ziet nu ook wel uh, regio-winkels ja. Ja. die erin staan. Dus, uh. ja. nee, we zijn zelf uh, uh, de eerste weken met mijn vader samen door het dorp gegaan. Alle ondernemers bezorgd die we tegenkwamen. Uh, en allemaal mooie contracten aangeboden voor langere periodes. Dat je niet elke week hmm. terug hoeft. Nee. Uh, ja, je wil ook een beetje continuïteit opbouwen. Uh, dus er zijn adverteerders die hebben vanaf het eerste nummer die staan er nu nog steeds in. Uh, dat brokkelt wel een beetje af in de loop der jaren. Uh, zoals Van Kleef, bijvoorbeeld, die stopte met ja, het bedrijf. Ja, de, precies. Uh, maar er komen ook altijd weer nieuwe ondernemers bij. Dus er komen ook weer nieuwe adverterers bij. Uh, het is in de loop der jaren wel een hoop gebeurd in 20 jaar tijd. Uh, moet, je echt, moet je daar echt de boer op voor adverteerders? Want als je zo'n zo Pronto staat er een keer in. En een andere ja. uh, uh, landelijk, regio, bedrijf. Ja. Uh, dat is de verandering die we hebben doorgemaakt. In het begin was het echt alleen maar lokaal qua advertenties. Mm -hmm. uh, in de loop der tijd zijn we ook gaan samenwerken met andere kranten in de regio. Uh, de wat grotere uitgevers uit de regio... die willen graag hun klanten weer bedienen uh, in een heel uh, Zo mogelijk. Uh, gebied. Zeg maar. En uh, voor Zandvoort was een zwarte vlek. Want uiteindelijk zijn wij de enige Zandvoortse krant... Uh, waar we begonnen nog met drie andere uh, kranten in Zandvoort. Uh, zijn wij nu de enige al heel veel jaren... Dus als een, uh, een grotere adverteren uit de Krukje een woonboulevardbedrijf. Uh, uh, als die wil adverteren in deze hele regio, ja, dan moeten ze met ons zaken doen. En in plaats van nou, al die kranten via opbellen, de... doen ze het via één uitgever. Okay. En die verspreidt het weer. Ah, dus zo'n zo Pronto, die, uh, die, die, die, die doet een order maken met de krant in Haarlem. Maar die, de uitgever in Haarlem, die zorgen weer dat hij in Zandvoort komt. En in Noordwijk komt, en in Hillegom, en al die... Lokale kranten. Goed, dat, dat is dan ook de overeenkomst die hij sluit met de, uh, de hoofduitgever, om zeg maar zeggen. Ja, klopt. Precies. Ja, dus zo'n zo bedrijf heeft dan één aanspreekpunt voor de hele regio. En dat is een beetje zoals het advertentie weer tegenwoordig in elkaar steekt. En dat is eigenlijk ook landelijk. Uh, je had de persgroepen voorheen, die hadden ook allemaal landelijke kranten. en Vooral in het oosten van het land, maar eigenlijk door heel Nederland verspreid. Die zijn ermee gestopt een paar jaar geleden. En uh, hun uh, uh, gebied, zeg maar, of het, het hele land is toen verdeeld door de andere grotere uitgevers. Okay. En Rodi is een, een grote uitgever in deze regio. Uh, en die verzorgt nu dat, uh, dat gebied. Okay. En daar profiteren wij van mee inderdaad. En het gaat over en weer. Dus als er lokale adverterers in Zandvoort zijn die zeggen we willen ook de regio bereiken. Dan kunnen ze dat via mij. En dan, uh, dan zorg ik dat het in de kranten komt wat ze willen. Zoals in Heemstede of in Bloemendaal of, uh, of in Haarlem. Ja. Er staat ook een foto in uh, de krant over het uh, gemeentewapen. Ja. En uh, jullie hebben ook een gemeentewapen. Moest ja. je daar nog toestemming voor vragen of heb je het gewoon maar uh, erop geplakt? Uh, nou, of we toestemming moesten vragen... dat is mij niet helemaal duidelijk. We hebben het wel gedaan. Uh, er was een soort beschermheer, dat was Leo Heino... Uh, die uh, waakte over het logo van de Zandvoortse krant... en we hebben hem uh, opgezocht... Uh, ons plan uitgelegd... en toen hebben we zijn ze zegen gekregen... en mochten het logo gebruiken. Uh, dus we hebben er toen zelf... Uh, ja, de ontwerp heeft daar een soort boekvorm van gemaakt... of een krant, moet je het voorstellen natuurlijk... Uh, en daar het logo in gezet. Dus uh, dat is ons, uh, zo is ons logo ontstaan. En we hebben in sorry, 2014, 2015... We een keer een update gedaan van uh, de hele krant, uh, de kleurstelling, de, de lettertype. ze hebben we ook het logo opgefrist. Ja. Dus uh, uh, ja, het was voorheen nog wat verouderd, dus het is nu wat meer uh, van deze tijd. Ja, de hele gemeente die, die frist dat ook op, want het oude wapen is natuurlijk nog steeds uh, drie van die stijve haringen. Die, ja. uh, en dat is al lang vervlogen. De gemeente gebruikt ook het nieuwe, nieuwe Ja, die logo. zijn in 2018 ook naar een ander logo gegaan, ja. Ja, want het is toch echt ingelijst in een mooie uh, verklaring uh, uh, van het gemeentewapen van Zandvoort. En, ja, ja. officiële oorkonde. Ja, en, ja. en de, de gemeente, ja. hè, want ik uh, kan van de Heide wel denken dat het een korte leven beschoren zou zijn. Maar ze wilden natuurlijk wel graag een stukje krant hebben. Um, ja, in het eerste jaar niet. Uh, en in het tweede jaar, uh, moet ik even graven hoor. Volgens mij kregen we uh, gaandeweg wel, kreeg de gemeente de indruk dat wij een blijvertje waren... Uh, maar toen hadden ze nog contractuele verplichtingen... met een andere krant, met de Heemsese krant, dacht ik. Of de, de Zandvoorten. Dus we hebben pas in... Uh, uh, na anderhalf, twee jaar hebben we de gemeentelijke advertentie... is bij ons gekomen. Nadat het contract bij de ander was uitgediend. Uh, ja, en sindsdien zijn ze trouw adverteerd inderdaad. Uh, met uh, onder andere de wekelijkse publicatie... van de vergunningen en dergelijke. Ja, ze kunnen natuurlijk niet anders, want ze moeten publiceren. Um, nou, in alle eerlijkheid... is die verplichting eraf. Oh ja? Ja, alleen uh, ze zijn wel verplicht... Uh, om te zorgen dat de burgers zo breed mogelijk geïnformeerd worden. En uh, ja, de krant is naar, hun, naar het eigen onderzoek van de gemeente is de Zamverkrant uh, het veruit het beste medium om alle burgers, of zoveel mogelijk burgers, te bereiken. Ja, je kan, je, kan je abonneren op uh, um, uh, Dat zijn vergunningen en publicaties uitkomen. Er uit zijn de appjes de en websites ja, website, website, uh, ik, ik, ik doe dat via de website. Ja, ja dat kan. Um. Als jij, dat is een van mijn vragen, ook nog die komt. De, de gemeente vindt dat het meest goede medium om de burgers te bereiken. Heb jij een idee van hoeveel zandwoorders die krant echt lezen? Uh, ja, interessante vraag. Ik heb, uh, uh, we hebben nooit officieel onderzoek gedaan daarin. Uh, maar wat, er zijn een aantal uh, parameters waar je het aan kan merken. Hè? En, uh, hoe mensen reageren ja. als ze zelf een keer in de krant staan bijvoorbeeld. Hè? Ja. Uh, of een hoor. artikel lezen. Ik hoor vaak terug van mensen die zeggen, nou, ik stond met mijn kop in de krant... en ik voel me gelijk een bekende zandvoort, want iedereen sprak me aan op straat. Dus dat is een goede graadmeter. Een ja. andere is de bezorging. Dat is natuurlijk een, uh, uh, uh, nou ja, natuurlijk. Het is soms een heikel punt. Uh, je wil eigenlijk dat de krant overal bezorgd wordt... en daar heb je heel veel bezorgers voor nodig. Uh, maar er gaat ook wel eens wat, wat mis of de stopt er een... en uh, er moet weer een nieuwe voor ingewerkt worden. En, uh, uh, dus hij wordt niet overal bezorgd, uh, helaas. Terwijl we daar wel naar streven. Uh, maar gelukkig bellen mensen ons dan op of ze, ze mailen ons of uh, laten ze oh. ons in ieder geval weten dat ze hem niet krijgen. Uh, en daar ben ik ook heel blij mee. Dat zeg ik ook altijd. Uh, laat het ons vooral weten, want dan proberen we daar zo snel mogelijk een oplossing voor te, te vinden. Uh, maar dat is ook een graad Dus als mensen hem niet krijgen, dan weet je dat ze hem graag lezen ja, dan, en het graag willen ja. hebben. En uh, niet zelden krijg ik ook een bericht van: uh, ik eis dat mijn krant bezorgd. wordt. En het klinkt heel arrogant, maar ik vind het eigenlijk wel, toch wel heel leuk om <laughs> te, te horen. Want blijkbaar vinden die mensen dat het hun krant is en dat ze hem moeten hebben. Nou, dat, nou, dat, dat, dat doen zijn, we eens goed, denk dat, ik dan maar. Ja, maar dat zijn dus echte lezers. Precies, ja. Maar goed, ik hoor ook uh, af en toe mensen die zeggen, ik lees hem eigenlijk nooit. Of mensen die zeggen, ja, ik lees hem online, dus ik hoef hem niet in de bus. Of, uh, ja. in die tijd, uh, wat, dat... En dat verandert natuurlijk ook heel erg. Hè. Dat wordt ja. steeds meer online. Wij brachten één keer per week het nieuws voorheen, hè, twintig jaar geleden. En dat zou nu een, een, heel gek zijn. Dat kan niet meer. Dus je moet nu online uh, zorgen dat je actueel bent. Uh, en uh, die krant is dan een soort verzameling. één keer in de week. Die de, al het nieuws nog eventjes uh, opdient. Van wat je wel of niet gemist hebt. En uh, af en toe kan je ook meer verdieping geven in de krant. Uh, en af en toe is het andersom. Dat je uh, in de krant een nieuwsberichtje plaatst. En dat we uh, met, met ZFM uh, even sparren. En dat jullie ja. en het, diezelfde persoon hier uh, op zaterdag in de studio hebben zitten. En dan heb je natuurlijk ook veel meer ruimte om met iemand te kletsen. Dus... Uh, onze ja, rol is in die zin dus iets uh, veranderd, vind ik zelf. Ja, je, je leeft natuurlijk wel inderdaad in die uh, sociale media wereld. En jullie hebben ook een, uh, een Instagram account, waar je uh, dus mensen ook in bedient met van dit is er gebeurd nu. En, uh... Ja, en ik vind sociale media is, is toch heel anders dan de ja, normale media. Of vind ik normaal tenminste, wat mainstream, hoe je het ook noemen wilt. Maar krant, radio, dat, dat is wel, uh, vind ik, dat zijn de, degenen die het nieuws brengen. En sociale media is ook veel meer hoe de mensen dat zelf ervaren. Hoe het, eh, hun eigen mening geven over het nieuws. En dat is eigenlijk allebei heel erg goed. Maar ja. je moet die scheiding wel een beetje houden, vind ik. Dus uh, voor ja. mij is het niet zozeer nieuws als iets in Facebook, op Facebook staat. Of op Instagram. Uh, maar het kan wel soms een bron zijn om daar eens in te duiken. En dan daar nieuws uit te halen. Dus dat uh, lukt wel. Maar, uh, nee, uh, en wij gebruiken de sociale media ook vooral om ons nieuws naar de mensen te brengen. Ja. En uh, de mensen dus daarmee naar onze website te brengen. Dus daar, daar werkt het goed voor. Maar ik vind wel twee gescheiden uh, werelden. Sociale media en de gewone media. Ga ik aan Jelma vragen wat hij ervan vindt. Ja, uh, Radio Mensen, vertel. Nou, ik uh, ben eigenlijk wel blij met dit, uh, dit betogen. Want dat, uh, dat vind ik ook. Je ziet natuurlijk uh, dat dat veel meer verplaatst naar social media. En zeker natuurlijk ook bijvoorbeeld X of uh, TikTok. Dat dat uh, zeker voor jonge mensen ook een nieuwsbron is, zeg maar. Dus wat daar staat, dat is waar. Je hebt natuurlijk ook een tijd gehad van, uh, nou wat op Facebook staat, dat klopt. Uh, maar het is wel een hele grote bron van inspiratie inderdaad. Dus uh, kijk, het, uh, social media is ook heel erg uh, nuttig. Want anders waren denk ik sommige dingen nooit uh, als nieuws naar voren gekomen. Want mensen delen dingen makkelijker. Uh, plaatsen nog wel eens iets waarvan je denkt, hé, hey, uh, wat is dat eigenlijk? Of, of een brief die eigenlijk niet openbaar moest zijn. Maar dan heb je dat toch in de krant. Ja, en wat, vind je de, maar, ja. wat, wat mij daaraan stoort, en ik weet niet hoe, hoe jij daarover denkt Gilles... Maar uh, al die onzincommentaren. Er is bijvoorbeeld vanmorgen was er een foto over een kabel... die in uh, bloot is komen te liggen op het strand. En er staan ongeveer 25 onzincommentaren onder. En er is maar één de juiste. Dat is een foto van een aantal jaren geleden. Dat het een, een glasvezelkabel is. En dat die nu bloot ligt door... Uh, de, de, ja. Al die dingen eronder vind ik dan als zo'n onzin. Ja, Iedereen geeft gewoon graag zijn mening. En daar is het, dat sociale media dan uh, blijkbaar ja. voor bedoeld. Ja. Dat, uh, dat weet ik ook niet zo goed hoe ik daar moet op reageren. Dat, dat, ik, aan de andere kant, we hebben een bericht over dat uh, het college was in Zandvoort Noord. Woensdagmiddag om met de burgers in, of de inwoners in gesprek te gaan. Uh, toevallig heb ik daar de commentaren ook uh, op gelezen. Uh, ...en wat ik daar dan weer uithaal... ...dat ik denk van nou ja, voor mij vinden mensen het leuk als ze komen... ...maar kom dan een keer, uh, of s'avonds of in het weekend... ...want nu waren er gewoon heel veel mensen aan het werken op woensdagmiddag. Ja, ja, er nee, is dat, dat, dat, dat, dus soms nogal wat commentaar dat je denkt... Mm -hmm, ja. ...maar dit vind ik dan wel weer waardevol. En ja, ik, een paar dingen die snijden wel aan. Dus uit. je moet er een beetje ja. uh, in kunnen selecteren. Okay. En er zitten uh, altijd wel weer nuttige... Uh, Zaken tussen, denk ik. Maar jullie hebben natuurlijk ook altijd nog de, de lezers schrijven in de, in de krant. Zeker, ja, en dan mensen maken mensen daar he? ook regelmatig gebruik van. Ja. Ja, dat vind ik ja. mooi dat mensen de moeite nemen om nog de pen op te pakken en dan ja. is het digitaal dan natuurlijk. Over die uh, rubrieken en ook over de columns. Ja. Um, als dat die brieven die worden geplaatst, censureer je die of kijk je gewoon dat het uh, eerlijk en echt is? Uh, nou, de brieven zijn buiten de redactie om. Uh, er staat ook altijd een, een, een paar regeltjes boven de brief uh, van, uh, van onszelf. Uh, dat mensen doen uh, voor eigen rekening. Dat is niet uh, onze, ja. onze mening is. Maar, um, en dat geldt eigenlijk voor de columnisten ook. Dat is buiten de redactie om. Uh, mensen in een, in een ingezonden brief willen graag hun mening geven. En dat mogen ze doen. Het enige wat, wat wij daarbij zeggen is... Uh, het moet niet een heel lang pistool worden. <laughs> dat ten eerste... Uh, maar uh, het moet ook niet uh, uh, op de man af uh, beledigend zijn. Uh, dan heb je wij het weigeren om te plaatsen. Maar als er net de brief is en je wil je mening ventileren... dan uh, heb je alle ruimte in de zandverse krant om dat te doen. Ook al, nee. Of ik het nou eens mee eens ben of niet, dat moet nee, ik er dat eigenlijk Natuurlijk heb ik af en toe wel dat ik een brief binnenkrijg... en denk van, hé, dat zit heel anders. <laughs> ja. En dan wil ik diegene nog wel eens even een mail terugsturen... van, goh, uh, dit is de informatie wat ik u kan geven. Uh, misschien uh, kunt u dan uw mening nog eens heroverwegen. Of hè, dat... En, uh, maar goed, als iemand ze, uh, Dan mag dat. Tuurlijk, iedereen mag zijn mening geven. En ik vind dat ook uh, de krant uh, is van <kijkt> ons allemaal. Uh, het is niet alleen maar dat wij aan het, het zenden zijn. Uh, uiteindelijk voor een groot deel wel. Maar we willen wel graag ook uh, dat mensen zelf uh, de, de krant gebruiken... Om, ja, uh, om hun mening te kunnen geven. Hetzelfde geldt voor, uh, uh, voor de columnisten. Krijg je daar als commentaar om? Zeker, ja. En dat wordt dan doorgeschoven naar de columnisten... en die heeft veel plezier ermee. Uh, ja, in feite wel. Ja. Kijk, een columnist schrijft uh, voor eigen rekening. En die moet dan ook op de bladen zitten als hij commentaar krijgt. Uh, en als hij complimentjes krijgt, krijgt hij die, die ook doorgestuurd. En dat vind ik het mooie aan columnisten. Uh, of in ieder geval de columns. Daar, daar het meeste commentaar wat wij krijgen is op de columns. Uh, en het kan van heel positief zijn naar heel negatief. En dat maakt eigenlijk die column heel waardevol dan. Uh, want mensen vinden er blijkbaar wat van. En het ja. roept emotie op. En de ene ja. keer is het mooi en de andere keer is het lelijk. Maar het is altijd emotie en dan... Ja, dat, dat, uh, dat, dat krijgt de columnist wel uh, terug, inderdaad, van mij. Ik zag uh, een nieuwe columnist, uh, de burgemeester. Uh, is maar, dat, uh, en, is en, maar daaronder staat dat uh, in het vervolg ook een wethouder komt. Wordt dat een vast item? Ja, ja. ik heb dat uh, eigenlijk al bij de vorige burgemeester een keer voorgesteld, bij Nick Meijen. Uh, om een soort rondje raadhuis te doen. Dat het, het college uh, wat directer naar de burger zijn verhaal kwijt kan, zeg maar, zonder al veel politiek gedient, maar meer beleidsmatig... ...van wat gebeurt er in Zandvoort. Uh, dat was toen een beetje ingewikkeld... ...en toen kwam uh, David en die, de nieuwe burgemeester... ...Molenburg. En die uh, stond daar zeer voor open... Uh, ...maar vlak voordat we uh, wilden starten... ...begon corona en toen werd alles anders in de wereld. Uh, dus toen is het eigenlijk even in, uh, in de koekers gezet. En uh, nou ja, onlangs heb ik het weer eens geopperd... Uh, uh, ...na een bezoekje bij de burgemeester... ...en die uh, stond er positief in... ...en die heeft het in het college gegooid... ...en uh, die stonden ook te trappelen... Dan moet ik gelijk een disclaimer geven. En als de wethouders luisteren... even de oren goed spitsen. Het is geen politieke column. We gaan geen verkiezingsstrijd houden via deze column. Het is echt om de erboven te staan. Ja, nee, dan ga ik censureren, denk je? Het is voor mij echt de bedoeling... dat de wethouders uh, gewoon laten weten... Actuele, waar ze mee bezig zijn. En het kan soms ook langere termijn zijn. Hè? Het hoeft niet per se de, de, de waan van de dag te zijn. Maar meer dat ze wat toegankelijker maken... waar ze nou eigenlijk uh, hun tijd aan kwijt zijn. Nou, dat... Um, een aantal weken geleden had ik een interview met uh, meneer Van der Kloet, wethouder, en ik mocht zeggen van, ja, jullie zijn niet zichtbaar. Ja. En ja, maar we doen dit en we doen dat en ja. we zo, maar... Ja, ze werken er wel in en de ene Jawel, het maar de ene van de weten. Ander. Ja, precies, dat denk ik ook. Ja, en ik denk ook dat het uh, als mensen weten waar ze mee bezig zijn, dat je ook iets meer, uh, makkelijker draagvlak krijgt. Dat, uh, het is, en, en ze doen hun best volgens mij. En de, de ene wethouder, zoals uh, Las Caray, is wat vaker in het nieuws dan een andere wethouder, zoals De Kloet. Het ja. ligt misschien ook aan de onderwerpen waar ze mee bezig zijn, uh, de portefeuilles. Maar het ligt uh, ook een beetje aan hoe ze er zelf in staan. Ik weet dat, ja, dus... uh, dat Las Carré heel actief is zelf op sociale media. En zich daarmee heel zichtbaar maakt ook. Ja, ze zijn, uh, nu uh, zijn alle portefeuilles weer gehusseld en verschoven. Dus dat komt vanzelf alweer uh, bovenuit het nieuws. Ja. Wat er, allemaal, er is zak te doen in zijn antwoord. Zeker nu de laatste uh, perikelen, waar de commissievergadering nogal heftig gedaan is. En straks de raadvergadering waar wij veel van verwachten. En dan is Hans weer uh, op de tribune om een heel stuk over te slaan. Als Bobbaan, onze gezamenlijke <laughs> collega, inderdaad. Maar uh, Sanford is meer dan politiek, hè? Ik weet ja, ja, ja, ja. dat het een zeker, heel interessant zeker, vak is. en Een heel interessant onderwerp. Zeker. Uh, maar we zijn als krant, zijn we ook, uh, wat dat betreft... proberen we daar een belangrijke rol in te spelen... door elke dinsdagavond daar iemand te hebben zitten... die de vergadering verslaat. Ja. En in, in, uh, of midden in de nacht of s morgens heel vroeg... nog de laatste hand legt, jammer. Wijammer. Om Nog ja. tijd voor de deadline... Uh, ja, ja. nog het uh, politiek verslag in te leveren. En, uh, ja. Want de krant gaat woensdag naar de drukkerij. Um, zo is er deze uh, editie een zeldzaam foutje ontstaan uh, door, door die uh, deadline stress, uh, zeg ik dan maar. Maar er stond in dat, uh, dat uh, uh, Jong en CDA. Uh, ja, klopt. Hè? Dat klopt. Ja. Had niet CDA, maar uh, oudere partij moeten zijn. Die bij deze een, uh, die zag een rectificatie gemaakt. Dit klopt niet. Maar, goed, maar goed, dat goed, dat is een zeldzaam foutje. En dat komt ook. Bijvoorbeeld, Hans heeft het s'nachts om kwart voor een... In, ingediend. Uh, dat is Tijd is tijd. En uh, ja, dan maak je soms uh, helaas een foutje. Dat, dat kan. Zullen, hey, ja. We moeten uh, afsluiten, want de Jelme staat alweer te trappelend voor het luisteren. Ik heb er nog één. Maar jammer, ik heb nog helemaal niet uh, alles verteld. Nou, dan blijf je gewoon even zitten. Deze vond ik ik wel. Um, er staat, ik heb een hart voor Zandvoort. Dat is mooi. Maar je niet in Bentveld. Adenhout. Bij Rood-Wit. de Dat is niet eens de Zandvoortse gemeente. Nee, daarom. Nee. Ja. Nou, ik heb daar een heel goed antwoord op. Uh, <laughs> want ik heb mijn hele leven in Zandvoort gehoekiet. Vanaf mijn tiende uh, tot in 2006. En ik heb in die tijd, uh, ben ik trainer geweest, coach geweest, uh, bestuurslid geweest. Vicevoorzitter. Uh, maar ons team hield op enig moment op. We waren nog uh, elf man en dan stopten er twee. Uh. Dus we waren met z'n uh, en meer senioren waren er op dat moment niet. Uh, dus we zijn met die negen man naar Rood-Wit verhuisd. Okay. En uh, ja, daar, daar, daar zit ik daar, uh, nu al En daar ook hier met veel plezier? Uh, ja, dat was een heel andere beleving. Want uh, ja, een heel andere club, veel groter. En, uh, alles werd geregeld, terwijl we Zandvoort ja. deden we alles zelf. Ja. Maar Zandvoort is een hartstikke mooie club. Ze zijn jarig dit jaar, dat heb je net gehoord dat ja, ja, ja, ja, ja. het goed is. Ja, ja. En uh, ik ga zeker naar de uh, na, uh, reunie. Uh, ik heb al wat mensen gesproken van mijn eigen generatie, dus uh, het, het zit allemaal in ons hart. Okay. Mijn vrouw heb ik ontmoet op die club. Kijk. Mijn uh, veel medespelers hebben hun vrouw daar ontmoet, dus wij waren van de generatie die uh, heel hecht waren. Mooie tijd. We gaan uh, nog een heel klein stukje muziek doen heel en dan zien we elkaar stukje. in twee uur. Ja. Deur. ja.